12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Bankensteunen in Nederland is goed gegaan... vindt oud-bankier Ruding bij Commissie De Wit. Drie kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA. De beruchte terrorist Carlos de Jakhals in Frankrijk opnieuw voor de rechter. Vandaag is het bewolkt, het blijft wel droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 12 graden. Daarbij staat een matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar vanuit het oosten... zal smiddags wat vaker de zon erdoor komen. In Den Haag daar zijn vanochtend de openbare verhoren begonnen... van de commissie De Wit, de parlementaire enquêtecommissie... die onderzoekt of het kabinet en de Kamer wel goed hebben geopereerd... rond de bankencrisis in 2008... Er moesten tientallen miljarden in de banken worden gepompt. Verslaggever Wilco Boom, die volgt de enquête. Wilco, wat is tot nu toe opgevallen? Nou, het uh, verhoor van vanochtend dat is uh, tot nu toe heel gewijd aan oud-minister van Financiën Onno Rudding. Hij is tevens oud-topbankier bij de Amerikaanse bank uh, Citibank. En wat uh, daarin opvalt is dat uh, Ruding zegt dat de Nederlandse bank... de toezichthouder van de Nederlandse, ban van de Nederlandse banken... In, dat die te weinig scherp was op uh, zwakheden van het systeem van de banken. De, uh, de Nederlandse bank lette wel goed op uh, afzonderlijke banken... maar niet op, het op de gezamenlijkheid. En dat had volgens hem achteraf beter gemoeten. Er waren signalen, maar dat heeft zich niet vertaald... in uh, directe uh, maatregelen of als een Nederlandse bank zelf geen maatregelen bevoegd is te nemen... in ieder geval signalen ook naar de politiek van, dames en heren... dit gaat niet goed, wij zouden het op prijs stellen als u die in die maatregelen neemt. Ja. Ja. Dat was inderdaad een wat minder goed gevormd, minder helder eh, terrein... waar eh, achteraf gezien, dat is gemakkelijk natuurlijk achteraf gezien... men eh, nogal lichter had moeten ageren en reageren dan in feite het geval was. Ja, Positiever dan over de Nederlandse bank was uh, oud-minister Ruding... over de latere minister van Financiën, Bos. De man die er verantwoordelijk voor was dat er destijds eind 2008... tientallen miljarden in de bank uh, werden gepompt. En alweer met de kennis van toen... en dat is een term die we de komende tijd nog heel veel gaan horen... tijdens de uh, enquête, heeft uh, Wouter Bos het volgens minister Ruding goed gedaan. Mijn oordeel op dat moment zou zijn geweest... als u het toen had gevraagd, theorie, dat ik geen... Kritiek zou hebben op de opstelling en grotendeels ook het, het afwezig zijn van concrete maatregelen van de zijde van de minister van Financiën. Ja, positieve geluiden dus van Rudingen over Bos. Uh, deed hij helemaal niks fout, Bos? Ja hoor, dat deed, hij, dat, dat deed hij wel, volgens Ruding. Want uh, Bos heeft uh, in die periode, in oktober 2008, gezegd... dat de staat helemaal geen risico's liep... met een speciale kredietregeling voor de banken. En die kredietregeling was nodig... omdat de banken elkaar geen geld meer wilden uitlenen. En ze kwamen dus in een hele onzekere financiële situatie terug. En Bos die zei toen uh, dus dat, er, dat de staat daar geen risico's bij liep. Nou, die belofte die zou Ruding nooit gedaan hebben. Want als je garanties geeft, dan loop je risico's. Als die bank dan toch onderuit was gegaan... Euh, nou, dan krijg je natuurlijk een, in, in, in eerste instantie een groot risico... op verlies voor de uh, garantieverstrekker, dus de Staten Nederlanden. Maar om dan te zeggen dat er geen risico's ja. waren voor de Staten Nederlanden... nee, die mening deel ik ja. niet. Ja, er waren dus wel degelijk uh, risico's voor uh, de Nederlandse staat. Zij, oud-topbankier en oud-minister van Financiën Onno Ruding. Het verhoor met hem gaat uh, nog steeds door, gaat nu over uh, ABN AMRO... En uh, daar komen we later in de uitzending weer op terug. Hartstikke fijn. Dankjewel, Wilco Boom. Drie kandidaten hebben zich in totaal gemeld... voor het voorzitterschap van de PvdA. Hans Pekman was al bekend. En daar zijn nog een onbekende kandidaat uit Rotterdam. En een kandidaat uit Groningen bijgekomen. En die laatste, dat is Piet Boekhout. Boekhout is voorzitter van de PvdA-afdeling Groningen. Meneer Boekhout, waarom heeft u zich kandidaat gesteld? Nou, omdat ik vind dat er een hele hoop dingen in de partij niet goed gaan. Uh, en daar hebben we uh, een aantal zaken rondomheen de afgelopen zaterdag omheen georganiseerd. En ik wil dat wij die discussie in de partij weer krijgen. Dat is de discussie over linkse vernieuwing. Um, dat is de discussie over de partij terugbrengen naar de leden. Uh, zorgen dat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 meer opgebouwd wordt van onderop. We zijn nu veel te veel top-down bezig vanuit uh, mm -hmm. zeg maar Amsterdam of vanuit Den Haag. En ik wil die verbinding weer maken naar, naar onze mensen, naar de maatschappij. Meneer Boekhuis heeft dat te maken met de huidige leider, Cohen? Uh, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Want, uh, ik nee, ik, dat, wel. Ja, dat weet ik wel. Maar ik vind dat een, een non-issue non op dit moment. Nou ja, uh, uh, de mevrouw die opstapt, die vindt dat geen non discussie mevrouw Ploemen. Uh, ja, maar uh, die deukt dus ook niet om, om zo'n uitspraak te doen. Dat moet zij weten, daar maak ik me verder geen zorgen over. Ik vind het een non-issue. En ik wil die discussie niet. Ik wil de discussie over de ideologie van de partij. Ik wil de discussie hoe brengen wij dat terug. Naar de huidige tijden, want we, wij, wij slagen er ook niet in om een verbinding te maken met de huidige tijden, met de jongeren in onze samenleving. En daar wil ik voor vechten. En ik ben niet geïnteresseerd in poppetjes. Drie kandidaten nu. Uh, Hans Pekman, Tweede Kamerlid, uh, het bekendst van, uh, ja. van die drie. Ja. Daar, daar zal hij nog een flinke klui van hebben als, als concurrent. Nou, dat denk ik ook. En, uh, en, en misschien uh, ben ik zelfs wel kansloos. Uh, maar dan nog vind ik dat niet zo vreselijk erg. Omdat ik wil dat dit debat over de linkse koers van de partij... nadrukkelijk gevoerd moet gaan worden. Uh, ik wil dat wij het debat voeren hoe wij de partij terugkrijgen... ...naar de regio, of dat wij de partij terugkrijgen naar de leden. En als ja. uh, uh, mijn actie daarmee bij daaraan bij kan dragen... ...dan is dat alleen al uh, goed dat ik me heb kandidaat gesteld. Want ik wil dat wij, hoe dan ook, dat dus terugbrengen in de partij. En ik wil dat wij een verbinding maken met de maatschappij. Dat wij hm. er weer toe doen. Piet Boekhoud, dank u wel. In januari dan kiest de Partij van de Arbeid een nieuwe voorzitter.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 dat je dan de oorzaak van de problemen niet oplost. Volgens Lavrov moet het hele financiële systeem worden hervormd... om een nieuwe crisis te voorkomen. De strengere exameneisen in het voortgezet onderwijs... zullen leiden tot een veel hoger aantal leerlingen... dat zakt voor het eindexamen. Dit jaar zouden 18.000 scholieren extra hun diploma niet hebben gehaald. De Raad voor het voortgezet onderwijs heeft dat berekend. Op het VMBO zou het aantal gezakten verdubbelen. Op de HAVO en het VWO is er bijna een verdubbeling. Opvallend is dat meer meisjes dan jongens met de nieuwe eisen zouden zakken voor het examen. De nieuwe exameneisen worden de komende twee jaar gefaseerd ingevoerd. Vanaf dit schooljaar moeten leerlingen bijvoorbeeld gemiddeld een voldoende hebben voor het centraal examen om te kunnen slagen. Op HAVO en VWO mogen leerlingen voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal één onvoldoende halen. Dit is het NOS het met Dorald meegens. Ga naar Parijs, daar staat vandaag Ilyich Ramirez Sanchez... Eh, oftewel Carlos de Jakhals voor de rechter. De linkse terrorist zit al sinds 1994 in Frankrijk in de gevangenis. Correspondent Ron Linker nu. Ron, waarvoor staat hij nu terecht? Carlos staat recht voor vier aanslagen die hij in 1982 en 1983 zou hebben gepleegd hier in Frankrijk. En toen de rechter hem net vroeg hoe hij zichzelf omschrijft... ...toen antwoordde hij dat hij een beroepsrevolutionair is. In de jaren 80 was deze Carlos bezig met een soort privéoorlog tegen de Franse staat. Die hadden namelijk zijn vriendin en een kameraad opgepakt. En Carlos zou via deze aanslagen willen afdwingen dat de Franse regering zijn vrienden vrijliet. Nou, dat is uiteraard niet gebeurd. Maar de trieste balans was wel dat bij die Aanslagen op treinen en een kantoor. Elf mensen zijn omgekomen, 150 gewonden vielen. En daarvoor staat Carlos dus nu terecht. Aanslagen uit de jaren 80. Hij zit al sinds 1995 vast. Waarom komt dat nu allemaal pas voor de rechter? Nou, volgens de aanklagers hebben ze recentelijk nieuw bewijs gevonden... in voormalige Oostbloklanden waar hij heeft gewoond. En er zijn twee brieven opgedoken waarin Carlos min of meer de aanslagen opeist. Voor veel op nabestaanden is deze rechtszaak ook bijna 30 jaar na dato nog altijd van belang... Want Carlos is nooit veroordeeld geweest voor terreuraanslagen die hij pleegde. Hij heeft levenslang gekregen, maar dat was voor de moord op twee Franse geheime agenten. Dus niet voor de bomaanslagen die zoveel burgers of slachtoffers hebben gemaakt. Dat gebeurt dus vanaf vandaag en dan is het devies beter laat dan nooit. Ja, um, hoe lang gaat dit allemaal duren? Er zijn zes weken voor ingeruimd. Twintig getuigen staan op de rol onder wie zijn voormalige vriendin, om wie het allemaal was begonnen, zeggen de aanklagers. De advocaat van Carlos, met wie hij inmiddels weer getrouwd is, die heeft vrijspraak gevraagd wegens gebrek aan bewijs. Dat moet uiteraard in de rechtszaak bevochten worden. Tot 16 december is de verwachting dat de rechtszaak zal duren. Rollinker in Parijs, dankjewel.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 Op drie basisscholen hebben vanochtend alleen maar mannen voor de klas gestaan. 45 mannelijke PABO-studenten en 45 mannelijke HAVO- en VWO-scholieren... gaan voor speciale lessen. Het doel van de actie is meer mannen enthousiast te maken voor het vak. Want veel mannen stoppen voortijdig met de PABO-opleiding... zegt de woordvoerder van de actie, meer mannen voor de klas. Dat komt onder andere omdat jongens iets meer gericht zijn... op het overdragen van kennis met wat oudere kinderen. en Bijvoorbeeld bij zo'n kleuterstage... Ja, al vaak uh, afhaken, omdat ze dat niet een aantrekkelijk perspectief vinden. 85% van de basisschoolleerlingen heeft een juf. En dat is geen goede afspiegeling van de samenleving, vinden de PABO's en het ministerie. Kinderen zouden zo mannelijke rolmodellen missen. De actie was op basisscholen in Scheveningen, Utrecht en Zwolle. Duizenden Chinezen zijn de kunstenaar en dissident IWW te hulp geschoten... om zijn belastingsschuld te kunnen voldoen. Sommige donateurs gooien bankbiljetten over de hekken rond zijn kunststudio. Die zijn soms vastgemaakt aan stukjes fruit of gevouwen in de vorm van vliegtuigjes. IWW heeft al bijna 600.000 euro ontvangen van Chinezen die hem steunen. Hij zat dit jaar drie maanden vast op verdenking van belastingontduiking. Chinese autoriteiten hebben de kunstenaar een heffing opgelegd van 1,7 miljoen euro... Critici zeggen dat de Chinese regering de kunstenaar monddood wil maken. Italië en het zuiden van Frankrijk worden nog altijd geteisterd door noodweer. In het zuidoosten van Frankrijk zijn zeker 2000 mensen geëvacueerd. Door de zware regen en overstromingen zijn huizen en straten ondergelopen. In het departement VAR bijvoorbeeld viel de afgelopen dagen net zoveel regen als normaal in drie maanden tijd. Duizenden mensen zitten er zonder stroom. In Italië vielen tot nu toe zeker 20 doden door het noodweer waterpeil van de rivier De Po steeg dit weekend met vijf meter. Maar de Italiaanse autoriteiten zeggen dat de situatie nog altijd onder controle is. Het regent nog steeds in grote delen van Italië en Zuid-Frankrijk. Dan is het twaalf minuten over twaalf. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De Nederlandse bank was niet alert genoeg bij het signaleren van de problemen in de bankensector... vindt oud topbankier Ruding en zei dat bij de commissie De Wit. Groningse kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA... wil de ideologie terug in de partij... En meer scholieren zullen de komende jaren zakken voor hun eindexamen... door de strengere eisen die ingevoerd gaan worden. Zo verwacht de Raad voor het voortgezet onderwijs. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV op Radio 1 met lunch. Er zijn regels voor eerlijk en veilig werken die voor iedereen gelden. Als u de regels volgt, werkt uw personeel veilig... en kunt u als werkgever eerlijk concurreren.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 CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het beruchte zwarte gat na de voetbalcarrière... was er niet voor Feyenoorder Regie Blinker. Die richt een blad op en heeft nu een tv-programma... waarin hij vanavond praat met de Braziliaanse legende Pele. In het mediaforum communicatiedeskundige Elsemiek Havinga... en NTR-directeur Paul Reumer. En het gaat onder meer over Jack... Jack van Gelder, die gisteravond in studio voetbal in het zonnetje werd gezet... met een heuze Jack van Gelder quiz. En dat was omdat hij deze week zijn 250ste wedstrijd van het Nederlands elftal verslaat. Nog altijd even enthousiast. Er komt laag, wordt doorgekomen. de en daar gaat hij. Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder komt! Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij! Mijn koffer kan misschien weer uitgepakt. Ik had hem nog niet ingepakt, voor de massa. <laughs> Ongelooflijk!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 We beginnen met het medianieuws van vandaag. De inzamelingsactie Klassiek Geeft van Radio 4... heeft in totaal 1267 muziekinstrumenten opgeleverd. De presentatrice Maatje van Wegen maakte de eindstand zojuist bekend. Radio 4 stond in de eerste twee weken van oktober... volledig in het teken van deze actie... omdat er een groot tekort is aan instrumenten voor kinderen... die muziekonderwijs volgen. Afhankelijk leverde de actie 891 instrumenten op... maar na de finale dag bleven de donaties binnenkomen. 1267 is de eindstand. Oud-Dutchbed-commandant Tom Karmans heeft advocaat Geert-Jan Knoops ingehuurd... om ervoor te zorgen dat een over hem gemaakte uitzending van KRO's profiel niet wordt uitgezonden. Het is een uitzending die gepland staat voor komende woensdag. Karmans is niet te spreken over de inhoud van het programma. De kolonel buitendienst vindt dat de uitzending in geen opzicht voldoet aan het geschetste verwachtingspatroon... en dat de documentaire voor hem beschadigend is. De KRO heeft Tom Karmans via zijn raadsman, Knoops dus, laten weten... niet op de eis van de oud dutchband commandant in te gaan... De uitzending van Profiel is woensdag te zien. 5 voor elf op Nederland 2. Voormalig News of the World hoofdredacteur Rebecca Brooks... heeft bij haar vertrek een bedrag van bijna 2 miljoen euro meegekregen. Brooks raakte in opspraak door het afluisterschandaal bij News of the World. Het schandaal liep zo hoog op dat de Engelse boulevardkrant... inmiddels niet meer verschijnt. Naast haar riante vertrekpremie krijgt Brooks trouwens ook nog... twee jaar de beschikking over een kantoor in Londen... en een limousine met chauffeur. Dat meldt de Britse krant The Observer. Engelse parlementsleden hebben aangekondigd meer te willen weten... over deze prachtige afvloeingsregeling. Ze vragen zich af waarom Brooks zo'n riante regeling heeft... en anderen die weg moesten bij de krant niet. Het geluid dat u zo meteen hoort... was gisteren om deze tijd meer dan 60.000 euro waard. Het geluid. het geluid. Het geluid. Ja, dat is het geluid van een telefoon die in een beschermhoesje wordt geklikt. Afgelopen maanden konden luisteraars van Q-Music sms'en wat ze precies hoorden... en konden daarmee dus geld winnen. Niemand herkende het geluid, waardoor de prijzenpot flink opliep... tot een bedrag van 63.500 euro. Tot gisteren dus, Mario Ploeger uit Renkum had het door... en hij won dus dat geldbedrag bij Q-Music. Hans Andersson is dit weekend benoemd tot voorzitter van de FARA. Hij was vanaf april dit jaar al interimvoorzitter... nadat voorzitter Kees Corvinus ineens opstapte... Andersson geeft leiding aan het bestuur van de Vara en is op die manier rechtstreeks betrokken bij de fusieplannen met jongerenomroep BNN. De Vara is erg tevreden met de benoeming van Andersson als voorzitter. Hij heeft veel ervaring opgedaan met bestuurs- en organisatievraagstukken bij de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. En hij is geen onbekende in de omroepwereld, want hij adviseerde in het verleden al omroepen als de Vara, ook de VPRO en de NPS. De videojournaals en nieuwsflitsen die Omroep Zeeland... en de provinciaal Zeeuwse krant op YouTube plaatsen... trekken niet bepaald veel bezoekers. De videojournaals trekken amper 100 belangstellenden. Sommige onderwerpen hebben geregeld minder dan 10 kijkers. YouTube en Nieuws uit Zeeland is geen gelukkige combinatie. Het bulletin Zeeland in twee minuten... is namelijk ook allesbehalve een hit op YouTube. Het magazine moet het met ongeveer 100 bezoekers doen. Dat is erg jammer, want de provinciaal Zeeuwse Courant... die het bulletin samenstelt, heeft hier 220.000 euro subsidie voor gekregen. Vanavond is er naar aanleiding van de documentaire serie... Kinderen van de Honsberg een debat in Amsterdam... over de zorg aan lichtverstandelijk gehandicapten... In 1998 maakte Roel van Dalen een film over deze instelling, de Honsberg... en de kinderen die daar zaten. En dit jaar is daar een vervolg op gekomen... waarin dezelfde kinderen te zien zijn die intussen jong volwassenen zijn geworden. Heel veel mensen reageren op die documentaire. Roel van Dalen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, er wordt wel gereageerd op documentaires, maar zo vaak en zoveel... dat is denk ik wel uniek, hè? En heeft maatschappelijk dus veel impact. Had je dat verwacht? Uh, nee. Eigenlijk niet. Nee, oorspronkelijk in eh, 1998 toen de eerste serie gemaakt werd. Toen eh, was het wel heel succesvol. En, en het heeft ook wel een enorme impact gehad. Bleek later eigenlijk, naarmate de jaren vorderden... En die documentaire steeds gebruikt ging worden op, op, op in allerlei onderwijsinstellingen. En het was een steun voor ouders en veel jongeren hebben naar aanleiding van die serie besloten om hun carrière in de zorg te gaan volgen. Dus die documentaire heeft een enorm lang leven gehad ja. eigenlijk tot op de dag van vandaag. Had jij dat, had jij dat ook voor ogen toen je hem ging maken? Wilde jij uh, iets aan de kaak stellen of wil je gewoon een mooie film maken? Nee, nee. Ik, was, ik denk dat ik enorm geraakt was door uh, wat ik daar zag toen, uh, toen ik daar uh, research ging lopen. En, ...de onderliggende gedachten. Je zoekt als documentairemaker natuurlijk altijd naar... ...een soort meer dimensionaliteit. Een diepere laag van de verhalen die je vertelt. En wat ik wel belangrijk vond... ...toen ik de liefdevolle zorg zag... ...van die uh, uh, mensen op de Honsberg voor die kinderen... ...dan dacht ik van ja, dat is toch wel heel belangrijk... ...om te laten zien dat wij onze kinderen beschadigen. Hè, onze genera een generatie beschadigt kinderen. En vervolgens moet je toch zorgen dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt. En die, die kinderen op een liefdevolle manier uh, moeten blijven begeleiden. Dus de ene generatie moet blijven zorgdragen voor de andere. Dat vond ik wel een mooie grote nou. gedachte onder die documentaire. Nou, nou is vanavond dat debat. Uh, daar zijn ook allerlei politici bij aanwezig, van, van wow. allerlei partijen ook. Um, die, die, die hebben die documentaire ook uh, gezien. Die, die zetten die ook af en toe in, in debatten. Hoe vind jij dat als maker, dat, dat politieke partijen daar dus eigenlijk mee van doorgaan? Ja, dat is dus een term, zou ik zelf nooit gebruiken, want er is mee vandoorgaan. Laten we er maar mee vandoorgaan, want, want dat levert alleen maar discussie op. Daar reageren mensen weer op. En uh, als ik vind dat een politicus mijn, uh, mijn, uh, mijn documentaire uh, misbruikt, zal ik maar zeggen, dan, uh, dan ben ik daar mans genoeg voor en of een heleboel mensen om mij heen, ook om daar een discussie over uit te lokken. Dus hoe meer het gebruikt wordt, hoe beter. Ja. Het lijkt erop alsof we dit toch vaker zien... Hè? want bijvoorbeeld Sunnik Bergman met haar documentaire Beperkt Houdbaar... dat ging dus over uh, die hele toestand rondom uh, plastische chirurgie. Uh, voor- en ja. tegenstanders kwamen daar aan bod. Er was ook veel discussie over. Oh. Um, eigenlijk is dat met deze Honsberg ook gebeurd, hè? Ja, ja, ja dat kun je wel zeggen. Ja, ja onvermoed, maar dat, dat gebeurt echt. Maar het is ook een belangwekkend onderwerp. En ik zou maar zeggen, het valt... Zo ongelooflijk goed in de tijd op dit moment, deze documentaire, dat had ik natuurlijk nooit gedacht. In het midden in het bezuinigingsbeleid ja. van het huidige kabinet. Hoe goed kan een documentaire geplaatst worden in de, in de markt? Ja, hey, en, en doe jij zelf mee aan de discussie vanavond? Ja, ik heb me gevraagd om te komen. Dus ik, als ik me iets gevraagd word, of als ik vind dat ik iets moet zeggen, dan... Zal ik ook iets zeggen? Oké, okay. dankjewel voor nu dat je even mee hebt gepraat. Roel van Dalen, de maker dus van, uh, van die documentaire serie. Vanavond om 8 uur in de Rode Hoed in Amsterdam is dat debat. Oké, okay. bedankt. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. Nou, we gaan we terug naar 7 november 1978. Toen kreeg Johan Cruijff een afscheidswedstrijd van Ajax aangeboden. Als tegenstander was Bayern München uitgenodigd. Maar dat bleek niet zo'n goede zet. De Duitsers werden opgevangen in een tweedrangshotel, uitgejouwd door het publiek. En ze hadden geen zin meer in een feestje. Het werd 8-0 voor Bayern wel te verstaan. En Herman Kuiphoff was de commentator. Het feestvarken is, heeft de aftocht geblazen. Zoals ook was afgesproken, hij zou een aantal minuten voortijd verdwijnen. Hoe de stand ook zou zijn. En nu zal het publiek zich voornamelijk de score herinneren. En er komen meer en meer kussentjes op het veld. Aan de rand van de Sintelbaan, daar regent het nu kussentjes. En hier komt het, het eind Een enorm lawaai breekt nu los en een het gefluit. En ik kan het me begrijpen. Ajax heeft zijn dus roemrugte Cruijff niet de entourage kunnen bezorgen die hij verdiend had. En zo werd het een beschamende, voor Ajax beschamende, 8-0 nederlaag. Ik kan er helaas ook niks anders van maken, dames en heren. Ik moet u met uh, deze slotconclusie teruggeven vanuit het Olympisch Stadion naar de studio in Elversburg. Ja, ik had Cruijff een mooie afscheid gegund. Dat was het laatste Felix Murders, de presentator in de studio. Na deze wedstrijd is Cruijff trouwens overigens gewoon weer gaan voetballen. Eerst in Amerika, ook in Spanje. En daarna keerde hij nog terug bij Ajax en eh, bij Feyenoord uiteindelijk. In 2006 hebben een aantal ex-spelers van Bayern München excuses aangeboden voor deze wedstrijd. Lunch met Jurgen van der Berg. En dat is een meer voetbal, maar dan meer eigenlijk live after voetbal. Regie Blinker, die weet er alles van. Hij was jarenlang onder andere uh, speler bij Feyenoord. Uh, maar aan zijn voetbalcarrière kwam uiteindelijk een eind. En Blinker is nu actief in de media. Heeft sinds kort een eigen tv-programma. En vanavond interviewt hij voetballegende Pele. Regie, goedemiddag. Goedemiddag. Was dat voor jou ook een held altijd, uh, Pele? Ja, absoluut. Dat is, dat, is, dat is een naam die je al op jonge leeftijd te horen krijgt. En dan een beetje, beetje plaatjes kijkt en af en toe wat op tv ziet. Maar, maar, maar wat ja, in mijn beleving absoluut wel de nummer één speler ter wereld is. Ja. Hoe was het dan om hem te interviewen? Nou ja, dat was, dat was best wel raar. Maar in die zin uh, is, dat, is dat natuurlijk uh, vooral de voorbereiding er naartoe dat, dat, uh, dat brengt veel vragen met zich mee. En dan ga je ook een beetje, ja, dan ga je toch een beetje zelf ook de antwoorden invullen. En dan uh, eigenlijk is het zoals altijd, dat, dat op het moment dat je dat, dat je echt met hem zit, dan uh, valt dat eigenlijk allemaal wel mee. Uh, alle enge dingen die je had gedacht. Ja. Kende hij jou eigenlijk, of niet? Uh, weet ik niet. Ik weet, hij wist wel dat ik een voetballer was. Want dat is hem allemaal wel te verteld, denk ik, door het PR-bureau. Maar uh, of hij nou precies wist wie ik was, dat heb ik niet gemerkt. Nee. Hij zei wel op, op een gegeven moment van... Ja, ik, ik zeg dit tegen jou, want ik weet dat jij uh, ook verstand van voetbal hebt. Ja. Maakt dat wat uit, denk jij? Ik bedoel, krijg je zo'n Pele dan makkelijker als hij weet van... Uh, nou, de tegenover zit een ex-voetballer, die weet ook het klappen van de zweep. In plaats van uh, dat een of andere... Uh, ja. Nou, zeg maar Jan Boerenlul met een microfoon naar hem toe komt. Ik, ik weet niet. Uh, ik, ik kan me wel voorstellen dat het, uh, dat het helpt dat we uit, uh, uit hetzelfde wereldje komen. En... En, en het is ook zo dat ik uh, uh, toch eigenlijk wel het gevoel had dat hij mij meer wilde vertellen. Omdat ik niet op zoek was naar sensatie, maar echt op zoek was naar de mens spelen en, en, en hoe, het voor hem, uh, hoe, hoe hij bepaalde dingen ervaren heeft. Ja. En hij vond dat leuk om daarover te praten. Misschien... Misschien waren mijn vragen ietsje interessanter dan of hij die, of die vindt dat hij beter dan Maradona is. Ja precies, want, want daar wordt hij natuurlijk altijd mee geconfronteerd. Wie was nou de beste voetballer aller tijden? En uh, ik denk dat hij daar ook wel eens moe van wordt. Wat, wat, is, wat is er uh, uit dat gesprek gekomen waarvan je zegt, nou dit is opmerkelijk... dat hebben we nog niet eerder van hem gehoord of dat vond ik zelf uh, aangrijpend of zo? Nou, uh, er zijn een aantal dingen naar voren gekomen. Dat is ten eerste, uh, heeft hij verteld... Hoe de naam Pele echt is ontstaan. En dat is eigenlijk... Ik ga je nu wat vertellen wat niemand weet. Dat zegt hij ook. En, uh, hoe de naam echt is ontstaan. En wat de echte naam is. Uh, uh, uh, daarnaast heeft hij... Uh, hij heeft ook, hij heeft ook uh, liedjes gemaakt. Hij heeft ook muziek gemaakt. Zeg maar nummers gezongen. Uh, dat nummer... Wat hij heeft gezongen, daar heb ik hem ook mee nou ja, geconfronteerd, wil ik niet zeggen. Maar ik, heb een, ik had die LP bij me. En die liet ik hem zien. En daar was hij nogal verrast over. En uiteindelijk begon hij ook spontaan te zingen. Oké. Okay. Uh, ja. En uh, dus iedereen het tv uit uh, vanavond alsjeblieft, want hij gaat echt zingen. En dan uh, heeft hij ook nog verteld over uh, een aantal nieuwe regels die hij anders zou willen zien okay. uh, door de FIFA. En daar, uh, dat is echt zo opmerkelijk. Uh, dat, is echt, uh, ja, dat vond ik eigenlijk het leukste stukje ja. toen hij dat vertelde. Om het voetbal nog, nog interessanter te maken, zeg maar. Heeft hij dus ja. regels bedacht. Dat is grappig om te zien. Ja. Gaan, we, ja. gaan we vanavond allemaal zien. Uh, uh, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt ook al een blad, hè? dat tv-programma is er. Uh, ja. Word jij een soort uh, mediamagnaat? Nou, ik weet het niet. Dat, uh, dat, uh, Wij zijn, wij zijn met Lijfreft de Voetbal in ieder geval bezig om. Um, om een platform neer te zetten waar we, waar we, ja, waar we, waar we achter staan en, en waar we, wat we goed kunnen handelen. Dus uh, alles wat we nu doen, en nu met tv erbij denk ik ook dat we klaar zijn om eens, uh, om eens een wat grotere stap naar het buitenland te maken. En hoe ver dat gaat komen, dat, uh, dat zien we wel, maar ik heb er in ieder geval heel veel plezier in. Ja. En, en dan nog een keer, want ik bedoel, Pele is natuurlijk een, een fantastische naam om vanavond te hebben, maar ik zie allerlei uh, aardige spelers voorbij komen. Het is ja. toch makkelijker denk ik dat jij dan voor ze staat. Je, kunt, je komt makkelijk bij ze binnen. Ja, dat klopt. Dat scheelt ook inderdaad wel. Alleen ik wil wel voor de variatie van het programma... Hè, want we hebben elke uitzending hebben we twee... Uh, hebben we twee, uh, twee spelers, twee ex-spelers, zeg maar. En in, in vanavond zijn dat dus Gullit en Pele. Dus Gullit is natuurlijk ook niet de minste namen, zeg maar. En, en, en, en, en Ruud vertelt ook gewoon openhartig over bepaalde dingen die hij nog nooit verteld heeft. Dus dat is steeds wel leuk. En het feit dat wij inderdaad, uh, of dat ik erbij betrokken ben, ja, dat helpt wel. Ook omdat dat uh, ja, waarschijnlijk toch wat vertrouwelijker ook is voor die, voor die ex-speler. Ja. Nou, we gaan het vanavond bekijken. Er zitten mooie dingen in met PLA. Je hebt een mooie cliffhanger geproduceerd. Dus iedereen zet hem aan vanavond na Voetbal International te zien bij RTL 7. Ja, klopt ja. Succes en met alles wat je doet Regie en dank dat je even van de telefoon kwam. Goed zo, dank je wel. Hoi, hoi. Dat, dat is uh, Regie Blinken. Straks in het uh, Media uh, nog meer over sport. Want uh, dat was dat uh, ja, die bijzondere verrassing gisteravond in, in Studio Voetbal voor Jack van Gelder. Hij gaat uh, komende vrijdag zijn 250ste in het land verslaan van het Nederlands elftal. En dat was dus een heuse Jack van Gelder quiz. We gaan erover praten in het Forum met Elze Haviga en met Paul Reumer. Nu eerst door Alp Megens. Radio 1, het NOS Journaal. De staking in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is op 20 november. Dat heeft de vakbond Afvakabo FNV bekendgemaakt. Vorige week leverde een gesprek tussen minister Schultz van Hagen en de vakbonden niets op. Bonden willen dat de aanbesteding in het openbaar vervoer een half jaar wordt uitgesteld. Maar de minister is het daar niet mee eens.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 De BRICS-landen, de opkomende economieën Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika... willen de eurozone helpen, maar alleen via het IMF. Niet door geld in het noodfonds te storten, zei de Russische minister Lavrov tegen IMF-directeur Lagarde. Het noodfonds gaan ze niet extra steunen, omdat dan de oorzaak van de problemen niet wordt opgelost, volgens Lavrov. En de inzamelingsactie Klassiek Geeft van Radio 4... heeft in totaal 1267 gebruikte muziekinstrumenten opgeleverd. Presentatrice Maartje van Wegen heeft de eindstand vandaag bekendgemaakt. De muziekinstrumenten zijn bedoeld voor kinderen die muziekles krijgen. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt, grijs en overwegend droog. Er waait een stevige noordoostenwind. In het binnenland is de wind matig... maar in het noorden en noordwesten staat een vrij krachtige wind... En op de wadden is de wind tijdelijk krachtig windkracht 6. Vanmiddag wordt de bewolking langzaam dunner. Plaatselijk kan even de zon doorbreken, maar het blijft op de meeste plaatsen gewoon bewolkt. Door wind en bewolking stijgt de temperatuur niet verder dan naar een graad of 11. Vanavond draait de wind naar het oosten en neemt wat af in kracht. Er komen opklaringen voor en de temperatuur daalt naar een graad of 6. De zuidoostelijke helft van het land maakt vannacht kans op een mistbank. Morgen begint de dag op verschillende plaatsen bewolkt... Later breekt steeds vaker de zon door en het wordt 11 tot 13 graden. Later in de middag trekken over het zuiden en zuidwesten opnieuw enkele wolkenvelden. ANWB Verkeersinformatie. Er lag wat rommel op de weg op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Dat is inmiddels opgeruimd. Tussen 1 Brugge en Knopend staat nog wel 3 kilometer. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Elsemiek Haviga communicatiedeskundige... en uh, Paul Reumer, dat is de directeur van de NTR. Um, we hadden het al even over Jack uh, net in ons... Uh uh, nee, we hadden het eigenlijk helemaal niet over in het mediejournaal. We hebben het aan het begin laten horen. Hij werd gisteravond onverwachts in de bloemen gezet, in Studio Voetbal. En uh, nou, het duurde ongeveer een halve uitzending, die quiz, dat dan weer wel. Maar het was op zich natuurlijk mooi, hij was totaal verrast. En dat heeft er alles mee te maken dat Jack van Gelder... komende vrijdag zijn 250ste Interland voor uh, uh, Radio 1 gaat verslaan. Nederlands elftal. Uh, Paul, uh, jij bent ook bij Aars betrokken. Uh, jij vond het wel goed, geloof ik, hè, dat uh, heel veel uitzending over Jack van Gelder vooral ging. Nou, ik, ik gun het Jack van, van harte. En het was leuk om te zien, uh, met name vanwege alle oude fragmenten. Maar je kan je wel afvragen of een uh, sportjournalist van de NOS of het wel op zijn plaats is dat je een half uh, programma besteedt... aan zijn afscheidsfeestje. Ik vond het een beetje veel. Ja. Ik doelde eigenlijk op iets anders. Wat bedoel jij precies? Nou, ik dacht, van, dan ging het niet over die 6-4 van Ajax. Oh, God, oh. dat doet sowieso zeer. Het oh. was een zware dag voor iedereen die Ajax een warm hart ja, toe raakt, uh, gisteren. Ja. Ik heb dus het helemaal, helemaal gevolgd. Het is dus wel grappig, want hij schiet gelijk helemaal in de, in de deskundige moment. Ja, ja, ja, nee, ja dat had ja, ja, ja, ik alweer verdrongen. Nee, ja, ik heb het nou niet verdrongen. Ik heb gisteren gekeken, ik zat in het stadion. Het was voor de onafhankelijke toeschouwer een prachtige wedstrijd. En we hebben hem in vier minuten verloren. En het was ongelooflijk zonde en onbegrijpelijk. Maar ja, dat is wel het mooie van de sport. Dat gebeurt af en toe. Laten we even luisteren ja. naar dat verrassingsmoment gisteravond. Ja. Ik ben van mening dat het geen reeks buiten is. En dat die ja, door... Uh, door dat matras... Radio 1, 11 november. De vriendschappelijke Interland nederland zwitserland is een jubileum voor Jack van Gelder. En daarom spelen we... Jack van Gelder, 250 keer in Oranje, quiz. Ja, hij was echt totaal verbaasd. Hij was daar dus niet in gekend. Jij hebt met hem samengewerkt ja. ook bij de ja. Tros, dacht ik. Ja, Tros Veronica Sport. Hè. Dat was, uh, toen gingen we op zondagochtend de stadions in. En uh, toen deden we samen die uitzendingen, ja. ja. Hoe wordt er in de sportwereld naar Jack van Gelder gekeken? Nou, met veel respect. En uh, uh, mensen vinden hem leuk. En het, hij is ook leuk. En hij is een uh, ja, hij is natuurlijk meer, ik zeg wel, hij is iets meer een entertainer dan een journalist. En dat zie je natuurlijk ook wel terug. Hij vindt het ook belangrijk om met die jongens maatjes te zijn. Dat is hij dan ook. Hè? En, uh, uh, dus dat is, is altijd leuk. Weet je? je ziet ook, als, als hij dus mensen begroet, is het altijd, hé hey, jongen en uh, nou, meisje, ik weet echt niet wat hij dan tegen mij zegt, maar weet je, met die jongens, het een high five. Ik vind dat wel een, een leuke manier zoals hij, hij daar. In staat. Maar vervolgens is hij ook nog heel deskundig, dat vind ik ook. Mm. Als Mik stipt het wel even aan, want dat is de bekende kritiek op hem. Dat hij te veel met de spelers is, te weinig kritisch, te veel entertainer. Is dat terecht? Nou ja, dat, ik, dat vind ik eigenlijk wel terecht. Kijk, als je uh, Johan Derksen ziet bij VI, dan weet je dat is uh, allemaal commerciële uh, onzin van die man. En die, die verkondigt meningen. Maar bij de NOS wil je toch ook wel dat dat een bepaalde objectiviteit uh, feitenweergave is. En ik denk dat Jack uh, iets meer aan de kant wat je zegt, Elsemiek, uh, van de populariteit staat. Hij sms't en belt met iedereen. Terwijl ik toch eigenlijk ook vind dat je van een, uh, een journalist, en zeker een NOS-journalist, een bepaalde afstand uh, mag verwachten. En Jack balanceert een beetje op dat randje. Daarom, vroeger uh, kwam je er bij de NOS ook niet in, hè, toen hij bij de tros zat. Ja, dat wil ze niet, wilde ze niet. Toen wilde hij heel graag, maar hij ja, mocht niet. Vanwege dat. Vanwege, uh, uh, ja. En uiteindelijk is hij gegaan. En ik vind hem fantastisch, hoor daar niet van. En hij, hij heeft inderdaad heel veel verstand van zaken. Hij heeft heel veel contacten ook. Ik, bedoel, ik denk dat als de NOS echt eens een keer nieuws heeft... dat dat ook heel vaak via Jack komt. Ja, hij die kent die duizend, duizend contacten in zijn telefoon staan. En er staan al die voetballers in. En, uh, en hij belt nou, de hele dag ook met iedereen. Ja, zo? absoluut. En een sms. En hij is heel trouw op mijn verjaardag. Altijd een smsje. Dus dat is heel leuk. En, uh, maar goed, kijk. Ik begrijp wel dat je soms eens een keer denkt... je mag wel ietsje meer afstand houden. Aan de andere kant, als je die verslagen terug uh, hoorde in het, in de wedstrijd zelf roept hij wel degelijk ja, wat hij zeker, vindt... en is het ja. ook gewoon journalistiek wat hij doet. Daarbuiten heeft hij dan een manier gevonden Precies. om dat op een andere manier te doen. Maar uh, hij roept ook van, wat is dit nou voor wissel? Hij kwam gisteren weer voorbij, ja, de bekende wissel, ja, Maar dat doet hij wel. Ja. Dus in die zin kun je ja. niet helemaal zeggen, het is alleen maar... Entertainment. Nee, nee, maar er is een verschil tussen, vind ik Jack als presentator... Uh, of radiopresentator, dat is een commentaar, vind ik echt fantastisch... en uh, legendarisch bijna. En daarin is hij anders dan als hij op tv zo'n voor voorzit. Ja. Het, het is een verschillende rol die dan heeft. Interessant is eigenlijk dat op tv werd zijn jubileum gevierd, terwijl het eigenlijk ging over de radio. Maar goed, het is allemaal geïntegreerd tegenwoordig, Ja, Het is allemaal één. Nog één ding, want in andere voetbalsteden, ik noem een 030, een 010, wordt wel eens gezegd dat Jack van Gelder in een Ajax-pyjama slaapt. Is hij echt Ajax-man, denk je? Nee, dat denk ik eigenlijk AFC vooral, natuurlijk. Precies, hij is Amsterdam en een AFC-man. Nee, ik denk dat Jack niet typisch een Ajax-man is, en sterker nog, ik hoor hem wel eens dingen zeggen waarvan ik denk van nou, dat is niet helemaal in het belang van Ajax. Dus nee hoor, ik denk dat dat onterechte uh, kritiek is. Er zijn er wel meer die iets, iets zeggen die, dat niet helemaal in het belang is van Ajax, Paul? Ja, de wereld zit vol met mensen die denken dat ze hun eigen mening moeten geven... Uh, ...en we dat dat beter is voor Ajax, maar terwijl het feitelijk niet zo is. Nee, dat nee, is zeker zo. Nee. Nee. Komt het allemaal goed met die raad van commissaris? Vraag ik nog even puur belangstellend. Ja, ik als mediadeskundige uh, voorspel dat het met Ajax helemaal goed gaat komen. En als bestuurder ook? En als bestuurder ook. En met Kruif ook, hè? met Cruijff uh, is het sowieso al goed. Want die man die heeft zijn legende uh, uh, 30, 40 jaar geleden uh, uh, gemaakt. En dat zal nog wel 40 jaar duren. Nee, dat komt allemaal... Het is uh, gedoe, uh, maar wij zien nog steeds uh, mooie wegen naar goede oplossingen. Het is ook flauw van ons steeds om jou ook weer met die pet uh, aan te spreken. Maar ja, nou, goed. je uh, hebt hem of je hebt hem niet, hè, die pet. En is er vind ik ook. ook? Zo vind ik, is ook. Ook. vind ik ook. Die pet was niet iedereen. We gaan naar de Telegraaf. Die schrijven vanochtend over uh, verzekeraars. Die zoeken de sociale media af om te kijken of hun klanten zich wel aan de polisvoorwaarden houden. Uh, Elsemiek. Uh, het is het bekende verhaal. Hè? Sociale media. Ja. Uh, mensen zijn vaak niet bewust wat ze daar allemaal nee. staan. Foto's. Ja, is, terwijl wel... je rookt en toch uh, opgeven dat je niet rookt, bijvoorbeeld. Dat moet je al sowieso niet doen, denk ik. Nee. Niet, maar roken. wat, wat vind je ervan? Als als, als nou, nou, het, ja, is? het is gewoon de, de wereld waar we nu in leven. En mensen zijn zich nog niet zo bewust van de impact daarvan. En we gaan daar nog hele leuke jurisprudentie van krijgen, denk ik. Want dit hoort bij het leven. Archibald Bakas, zo'n zo trendwatcher, die zegt, je moet gewoon je realiseren... Alles is zichtbaar. Je moet zorgen dat je niks meer te verbergen. Want het komt overal. Als jij niet die foto op internet zet... zit net je vriendje ermee. neer. Nou ja, dus uh, de vraag is alleen wel... mag je als, uh, nou in dit geval verzekeringsmaatschappij... Uh, afgaan op een foto? Uh, en is dat dan ja. bewijs voor een bepaald gedrag? Ja, de, noemt ook de volgende vraag. Ja, noemt ook een voorbeeld hè, van een man... Uh, van wie de autoverzekering werd opgezegd... omdat hij mee zou doen aan illegale uh, Nou, Dat bleek uiteindelijk helemaal niet waar te zijn. Um, ja, dus die foto's die kan je verkeerd interpreteren. Ja, maar het is een voorbeeld van hoe iedereen moet leren omgaan met nieuwe media. Hè? Dus ja. uh, wij moeten leren niet al onze privégegevens zomaar openbaar te maken. En bedrijven moeten leren dat ze niet alle gegevens zo één op één kunnen vertrouwen. Uh, en dat is dus een kwestie van wennen. Maar dat dat gebeurt vind ik niet zo gek. Ik vind het terecht dat een verzekeringsmaatschappij probeert te controleren of ze niet opgelicht worden. Dat is in ons allerbelang. Dus dat vind ik op zich niet zo gek. Het is wel erg als er verkeerde conclusies worden getroffen. En, en dat moet er wel onmiddellijk ook weer hersteld worden. Ja, ja goed. Dus daar... Moet je dus dat, daar komen dus nieuwe, nieuwe situaties uit. Maar, dus... maar als je met een sigaret op Facebook staat, op een foto... moet dan je premie omhoog bijvoorbeeld? Mogen ja, ze dat dat hangt doen? van je verzekering af. En ook van wat je hebt verzekerd. Als je hebt opgegeven dat je niet rookt en je rookt wel. Ja, weet je, dat uh, zal ongetwijfeld gebeuren. Nou, misschien zei je voor de grap met een sigaret uit... of zo'n chocoladesigaret. Nee, ja, chocolade nee, maar daar moet je dus niet zo dom zijn. Maar je moet nou, er, ja. Nee, ja, en, en ja. Je moet er dus niet, wat je ziet moet je niet geloven... maar het kan wel de reden zijn om een onderzoekje te doen. En, en zo uh, zou je dat kunnen gebruiken. Uh -huh. Het Amerikaanse Time Warner heeft een bot uitgebracht op Endemol. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer een miljard euro. Uh, het is nog niet duidelijk of Endemol het bot accepteert. Paul, uh, jij komt van Endemol. Ja. Um, gaan ze dat doen, denk jij? Nou ja, dat, dat weet ik niet. Ik zou het geen gekke gedachte vinden. Hè. Een Amerikaans moederbedrijf uh, dat heel sterk is in Amerika... maar in de rest van de wereld nog geen voet aan de grond krijgt... dat lijkt een hele mooie combinatie met Endemol... dat in de rest van de wereld overal vertegenwoordigd is... Trouwens ook een beetje in Amerika. Maar dat lijkt op elkaar t, uh, te kloppen. En wat goed is, is dat uh, Warner is in ieder geval een mediabedrijf... en we hebben kunnen zien dat uh, als uh, kapitaalinvesteerders... in de media investeren gaat het vaak niet goed. Omdat men elkaar niet begrijpt. En ik denk dat het voor een bedrijf als Endermol heel prettig zou zijn... als het moederbedrijf een 100% mediabedrijf ja. is. Nou, leggen we ons nog één ding even uit. Want Endermol uh, heeft een schuldenlast van 2 miljard euro. Ja. Hoe, krijg je dat Hoe kan ja, dat met nou, al die succesnummers, ja, denk je dan? Dat is, nou, kijk, Endermol als productiebedrijf... ...is uitermate winstgevend. Dat verdient gewoon elk jaar heel veel geld. Afgelopen jaar konden we lezen in openbare stukken meer dan 150 miljoen. Wat er nou gebeurd is, er zijn drie partijen geweest... ...die hebben Endemol gekocht... En het bedrag wat ze geleend hebben om het te kopen, hebben ze eigenlijk in het bedrijf zelf gestopt. Dus dan lijkt het alsof, alsof Endermol een schuld heeft op de, het werk wat ze doen. Maar het is niet waar. De schuld van de koop zit in het bedrijf. Maar Het is toch ongelooflijk dat dat kan? hè? Ja, maar zo werden uh, uh, vijf jaar geleden heel veel van die overnames gedaan. PCM is er bijna aan kapot gegaan. Heel maar, veel bedrijven zijn er bijna kapot gegaan. Ja, en dat is dus. En dan banken die lenen dan ook nog dat soort bedrijven. Dan geld En daar gaan we dus allemaal aan ja. kapot. Laten dit we dit, gewoon nou, doen... Het is nu denk ik een stuk, dit voor, een stuk lastiger. Dit soort financieringen uh, zijn, zijn er niet meer. Nee, maar feitelijk moet je dus mol zien... als een wereldwijd zeer succesvol bedrijf... dat geld verdient. En de nieuwe koper zal dus, koopt dus iets... wat heel erg uh, sterk en krachtig is. En die schuldsanering, dat is een financieel technisch ding... Maar, maar, uh, dat opgelost moet worden. Ja, maar dat, daar moet je toch geld voor betalen. Dus dan kun je wel een heel succesvol bedrijf uh, kopen. Maar voordat je dat terugverdient... Ja, maar als je... Als je 150 miljoen per jaar verdient, dan kan je makkelijk een miljard lenen. Ja, dat, dat is ongeveer ja, 15 dat procent, ik. weet je ja, wel. Het ja. werkt net als ja. bij je hypotheek. Als je een bepaald bedrag uh, verdient, dan kan je uh, ja. een hogere hypotheek krijgen. Ja. Okay. Nog één ding wil ik met jullie bespreken. Want Er was vanochtend een commotie bij RTL. Uh, trouwens, die beelden waren van het weekend al op, uh, op internet ook te zien. Het gaat over die hengst, Hickstead. Ja. Prijswinner de hengst is tijdens een wedstrijd in Verona plotseling overleden. Paard kreeg een uh, hartaanval. Uh, er was een camera bij RTL stond dat vanochtend uit die beelden. Even een klein stukje luisteren. Een waarschuwing vooraf, de beelden zijn schokkend. Draait u de kinderen even om. Oh, dear, that is so, so, so sad. And I'm very, very sorry to say that. that looks as much as I can ever tell you. a heart attack. and possibly the end of the road for a very, very great horse. Ja, we hoorden Jan de Hoop, de presentator van vanochtend. die ook la overigens later twitterde. Uh, goed dat er discussie is over de beelden van dat paard. Ik vind het ook verschrikkelijke beelden. We denken daar goed over na, zei hij. Als ja, natuurlijk. Tuurlijk, dat doe je altijd als nieuwsmaker. Denk je na over, ga je dit wel of niet uitzenden? En... Maar je staat s morgens op zet TV en je ziet deze beelden. Ja, dat draait de is kinderen gruilijk, even om? Net zo goed als het gruwelijk was om Gaddafi uh, voorbij te zien komen. En de vraag is natuurlijk elke keer als nieuwsmaker: van wat doe je wel, wat doe je niet? En uh, daarin kan je, ja, maak je je eigen afwegingen. Het, wat interessant is, ik, ik merk dat mezelf ook een beetje. Als je dan zo'n paard ziet gaan, weet je, op een of andere manier doet dat. ja Mij ook, doet dat een hoop. Uh, mensen vinden dat echt vreselijk om te zien. En het is ook net alsof als, een, als iets met een mens dat hij er zelf iets aan kan doen... maar zo'n paard niet, weet ja. je. Die wordt over een, een hindernis gejaagd... of die moet wat doen en dat gaat dan... en die krijgt iets, nou, die valt die op ieder moment kunnen krijgen... Mm -hmm. dan voel je toch een soort van uh, schaamte... van, Goh, hadden we dat beest niet op een andere manier moeten gebruiken? Dat, dat zit er dan een oh, beetje bij. Wel of niet ja. uitzenden, Paul, dit? Ja, de, de, ja dat, dat kan je wel uitzenden. Het is een heel opmerkelijk sportmoment. Uh, overigens, ik had het exact hetzelfde als Elsemiek. Ik, ik ging kijken, ik heb het teruggekeken op internet... en ik voelde een soort van emotie, maar die wantrouw ik bij mezelf. Want het is een paard, het is heel zielig. Uh, uh, maar het staat natuurlijk niet in een verhouding... tot de beelden die je in het journaal ziet... waar gewoon onze medemensen af ja, worden geslacht. Is, ja. En waarbij je dat gevoel dan wat minder hebt. Dus je raakt toch ook afgestompt... op de een of andere manier voor het, het, het grote leed en het kleine leed. En ik zou het paard toch willen uh, uh, uh, plaatsen onder het kleine leed, eerlijk gezegd. Dat is natuurlijk ook. Maar het is toch, toch wat bij mensen het doet. Ik, ik, ik zei ook vooraf met een van de redacteuren. Het is op een of andere manier ook niet zo ook gek... Of, of niet zo gek dat we een partij voor de dieren hebben in de Kamer. Weet je, dat, op een of andere manier is er iets bij ons dat we denken... ah, oh, daar moet je voor opkomen, dat kunnen ze zelf niet. Weet je, dat is heel gek. En toch stoppen we vogels in een hokje en ja, kavia's hoops, in een kootje. Ja. Hoe raar zijn we heel eigenlijk raar. bezig? Nee, dat ja. denk ik helemaal mee. We eten paardenbiefstuk. Nee, maar dat moet. Ja? Je moet eten. Anders ga je dood. Okay. Ja. Ja. ik eet geen paardenbiefstuk. Het schijnt wel goed te zijn als je. Ja. Uh, nou ja, goed. Dus daar, we zijn dus zo ver af van ik ook niet, de natuur. op een of andere, uh, ja. ja, ik weet niet. Ik, maar het is wel een raar fenomeen. dat inderdaad. met zo'n paard. dat iedereen denkt. Ah, oh, en, ja. en, ja. en erger dan Gaddafi. Nou, nou ja. uh, goed. Uh, uh, Naar na aanleiding van, het, van dat <laughs> filmpje vanochtend. Uh, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Elzemiek Haviga en Paul Reumer waren dat. Zometeen gaan we de nationale nieuwsquiz beginnen voor deze week. Andrea Gavori uit Rotterdam is hier naartoe gekomen. Hij is de eerste kandidaat. En deze week is er een nieuwe Radio 1-CD. Dat is het album van Waylon. Dat heet After All. Daarvan draaien we een liedje dat heet Time For Us. Ja, lekker nummer. me. Hey, I like no one else could ever do. Hey, baby, you and I know just what we should do. Hey, that's why I'm trying to get back to you. There's a time for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 Die okay, die Willem, hè, maar hij is genoemd naar zijn grote idool Waylon Jennings. Waylon, dus Nederlandse zanger. Deze week de hele week te horen op Radio 1 met zijn nieuwe album. Dat heet After All. Het is de Radio 1 cd van deze week. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen met Andrea Gavori. Die komt uit Rotterdam, is 43 jaar. Vrachtwagenchauffeur, welkom. Klopt, dank je. En Radio 1-fan, hè? Ik ben Radio 1-verslaafd, absoluut. De hele Ik... tijd in die cabine? Ja, in de cabine, alleen maar Radio 1. Ja, ja. en alleen maar Radio 1. En rij je alleen in, in Nederland? of? Nederland en België, ja. Nou, daar zijn we ook te ontvangen? Ja, zeker. Ah, ja, zeker. Ja. ja hoor, daar heb je geen enkele uh, moeite mee. Nou, Jurgen, voordat ik begin, mag ik alsjeblieft vriendelijk uh, twee vriendinnen begroeten in Rotterdam? Uh, ik zal ze maar. Doe, doe maar intussen even. Ik kijk even in de regels of dat kan. Oké. Okay. Ja, begin maar vast. Oké. Okay, nee, ik begroet bij kijk, deze Jeannette en Cynthia. Even kijken. Ik zie hier. Uh, regel 43 sub A. Nee, het mag niet. Oh, nou ja. Oh, nou nou, ja het is al gedaan. Excuses. Uh, we gaan naar de quiz beginnen. Eerst de Nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Papandreou maakt plaats. Want in Griekenland komt een overgangsregering van nationale eenheid. Er ligt nu wel een akkoord, maar er is nog genoeg om ruzie over te maken. Bijvoorbeeld, wie wordt de nieuwe premier? Nou, er roleren verschillende namen, maar het meest genoemd wordt... Papadimos. Papa Bimos. De econoom Lucas Papadimos. En wat hebben we aan deze Papa Bimos in plaats van Papandreou? Hij was uh, vicepresident van de Europese Centrale Bank... en daarvoor gouverneur van de Centrale Bank in Griekenland. Een akkoord is bereikt in Griekenland over de vorming van een nieuwe regering... die het land uit de crisis moet krijgen. En uh, Papandreou zal die nieuwe regering dus niet gaan leiden... Vraag 1. De belangrijkste Griekse politieke partijen zijn het erover eens... dat de verkiezingen op welke datum worden gehouden daar? Op 19 februari. En dat is goed. Vraag 2. Deze besluiten zijn genomen tijdens een topontmoeting... tussen premier Papandreou, president Papoulias... en met de leider van welke oppositiepartij? Van uh, de linkse oppositie Samaras. Hij, hij is de leider, maar hoe heet die partij van hem? Eh... Uh... Linkse partij? Nee, dat is niet goed. Het is Nieuwe Democratie. Het is ja. ook, ook, volgens mij is het meer de behoudende partij, de, de christelijke oh, okay. partij. Ja. Uh, Nea Democratia heet mm. het uh, in het Grieks. Mm. We gaan naar vraag drie. Het is al uh, tijden drama rondom Griekenland. Al in 2009 waarschuwde de Nederlander Bob Tra in twee rapporten... voor de grote financiële problemen van Griekenland. Voor welke organisatie werkt deze Bob Tra? Voor de IMF. Nou, dat is goed. Internationaal Monetair Fonds. Volgens deze tra liep de Griekse staatsschuld uit de hand en zou het land, als het een bedrijf was, allang failliet zijn geweest. Griekse functionarissen wisten een deel van zijn analyses met succes uit de IMF-rapporten te houden. Vraag 4, een geluidsfragment. Wie horen we hier aan het woord? Ik ben gewoon nog, uh, nog maar junior A1. Ik heb nog, uh, hoop ik, nog wel een hele tijd voor me. En uh, nou, als het niet zo is, dan uh, met schaatsen dan is het niet zo. Maar uh, ik, uh, ja, als ik over een paar jaar nog steeds goed schaat... dan. Uh... Dan kan ik dan wel naar, die, naar de Senior World Cup. Cups. Dit is, uh, dat is uh, Pim Kelstra. Hey, is goed hoor. Hey. Uh, Kerstversen tweevoudig Nederlands kampioen. Zaterdag won zij de drie kilometer. En zondag won de inmiddels 18-jarige, want ze werd de jarig dit weekend, mm -hmm. uh, op haar verjaardag, de vijf kilometer. Vraag uh, vijf. Veel aandacht ging er natuurlijk ook naar de terugkeer uh, van Sven Kramer... die op het laatste moment besloot om naast de vijf kilometer ook de tien kilometer te rijden. Welke positie behaalde hij in die race? Derde. Dat is goed. Hij won de bronzen medaille. Anderhalf jaar blessure leed. Ja. Hij was weer terug op de schaatsbaan. Het was leuker en beter dan vrijdag, zei hij. Ja, zeker. Laatste vraag. Maximaal nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel. Wie bedoelen we hier? Dus het gaat om een persoon uit het nieuws. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Als Stefanie liet ik me inspireren door Freddy. Drie. Mijn kleine monsters hebben goed op mij gestemd. Een van mijn meest bijzondere outfits was van vlees. Oh, Lady Gaga. En de laatste aanwijzing was geweest... ik was gisteren de grote winnaar bij de European Music Awards. Het is inderdaad Lady Gaga. Echte naam, Stefanie Joanne Angelina Germanotta. Um, voordat ze beroemd werd, werd ze al vaak Gaga genoemd... omdat ze zo theatraal was. En um, haar fans noemt zij Little Monsters. Dus vandaar die uh, tweede aanwijzing. En Zij is ook in Italiaans. Kijk eens aan. Ja, ja. Nou, in ieder geval met Italiaans bloed, ja. net ja. als jij. Ja. Um, factor is uh, 6, dus daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen. <totstuk>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 Op de peppen. U mag u eens of oneens geven op deze stelling. Dat kan via de sms 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dan zijn we terug bij Andrea Gavori uit Rotterdam. Factor 6, daarmee gaan we vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd, veel vragen. Als je een antwoord niet weet, pas roepen. Goed? Ja, zeker. Daar komen ze. De nationale nieuwswist. Volgens de NOS heeft welke organisatie sinds 2004 12 miljoen euro uitgegeven aan externe managers en adviseurs? De COA. Dat is goed. Uit welk land komt de nieuwe Miss World? Venezuela. is goed. Met het bezoek aan welk eiland sloot koningin Beatrix haar reis op de voormalige Antillen af? Sabah. is goed. Wat van de overleden John Lennon heeft op een veiling zo'n 19.000 pond opgebracht? Dat is goed. Wie is de initiatiefnemer van het Tattoo Museum dat in Amsterdam is geopend? Pas. Henk Schiefmacher. Hoe heet de voetballer die het afgelopen weekend niet kon spelen door een dubbele neusbreuk? Um, uh, die van Schalke 04 ja. uh, uh, Untelaar. Dat is goed. Welke partij wil een onderzoek naar de gevolgen van de aanstaande CO2-tax in de luchtvaart? Welke, sorry? Welke partij wil een onderzoek uh. naar de gevolgen van de aanstaande CO2-tax in de luchtvaart? De. WWD? Nee, het is de PVV. Welke Nederlandse prins heeft een New York Marathon uitgelopen? Prins um, Christian. Pieter Christian. Ik, ik reken hem goed. In welke goed. plaats stak premier Rutte zaterdag onverwachte winkeliers... van de Ridderhof een hart onder de riem? Alphen aan de Rijn. Dat is goed. Politie maakt zich zorgen over wat voor gevaarlijk product... dat gewoon per post wordt verstuurd. Vuurwerk. Is goed. De redding van honderden toeristen die vastzaten... bij welke berg verloopt moeizaam? Um, geen idee. Mount Everest. Hoe heet de musical die gisteren in Scheveningen... de gala-première beleefde? De soldaat van Oranje. Nee, Wicked. Welke Noord-Brabantse plaats is in een restaurant... Waar, in welke Noord-Brabantse plaats is in een restaurant het plafond naar beneden gekomen? In, um, dat wist ik het. Bokstal. Uh, Bokstel? Het is Drunen. Drunen. Ah, Drunen, ja. Drunen, ja. Um, nou, zes waren het er in de factor. Maal acht, want zoveel waren het er goed. Je moest een paar keer passen. Uh, komen we op 48? Nou tevreden niet helemaal hè? Nee ik zie het aan je gezicht. Ik, ik, ik dacht uh, beter te kunnen doen maar thuis, tenminste in de vrachtwagen lijkt het veel makkelijker dan <laughs> ja. als je hier zit. <laughs> ja, daar heb je die enge kop van mij ook niet tegenover je. Dat scheelt Nee, te... nee, daar heeft het niet mee te maken. <laughs> uh, 48. We gaan kijken of dat genoeg is. Je krijgt in ja. ieder geval het normale prijzenpakket nu mee: de kaarten voor beeld en geluid, ja. de lunchradio, de MOK en uh, de lunchbox. Dus daar kunnen de boterhammen mee oh ja. uh, voor onderweg. Dank je. En blijf luisteren naar Radio 1. Zeker, zou ik zeker doen. Leuk dat je hier was, Andrea Gavori. Hartstikke bedankt. En uh, als dit de hoogste stand blijft, dan uh, spreken we elkaar maar, uh, vrijdag nog even. Ja, want dan uh, liggen, er, liggen er nog eens 300 euro. <lacht> en we gaan zometeen praten over het nieuwe boek van David Baldacci. Dat verschijnt morgen met een speciaal lettertype... waardoor ook mensen met dyslexie het uh, kunnen lezen. Hoe dat zit, uh, dat horen we van een Nederlander. Want die heeft die vinding bedacht. Dat allemaal zometeen. Nu eerst het NOS Journaal. <lacht>